Sinti Dijkers met het Tenor-Journaal. Pakistan zegt dat er zeker acht mensen zijn omgekomen bij de aanvallen van buurland India. Ook zouden er zeker 35 gewonden zijn. India vuurde afgelopen avond raketten af op plekken in de regio Kashmir, tussen Pakistan en India in. Beide landen controleren een deel van die regio. India zegt dat het militaire locaties heeft aangevallen, maar Pakistan zegt dat het plekken waren waar burgers woonden. De spanning in Kashmir tussen buurlanden Pakistan en India... ...waren de afgelopen tijd al flink opgelopen. Eind april werden er Indiaanse toeristen vermoord in Kashmir. En premier Modi beschuldigde Pakistan van betrokkenheid en beloofde wraak. De Verenigde Naties maakt zich grote zorgen over de spanningen tussen Pakistan en India. vn baas Guterres roept beide landen op om terughoudend te zijn. De Amerikaanse president Trump noemt de ontwikkelingen tussen Pakistan en India een schande... Hij hoopt dat de onrust snel voorbij is. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de situatie in de gaten te houden. De Amerikaanse justitie wil dat Google een deel van zijn advertentieafdeling verkoopt. Het gaat om de technologie die Google gebruikt om advertenties op populaire websites te laten zien. Als je een website bezoekt vindt er een razendsnelle veiling plaats waardoor iedereen een andere advertentie te zien krijgt. Een rechter oordeelde al eerder dat Google op dit gebied zo machtig is... dat websites en adverteerders niet om het bedrijf heen kunnen. En Internationale is door naar de finale van de Champions League. De club won in de verlenging van Barcelona met 4-3. Het was een zwaar bevochten finale plek. Het eerste duel van vorige week tussen Inter en Barcelona eindigde nog in 3-3. En nu leek eerst Barcelona nog te winnen... Maar in de blessuretijd maakte Inter gelijk en scoorde ze ook nog in de verlenging. Ze nemen het nu in de finale op tegen Paris Saint-Germain of Arsenal. Het weer, het is droog en de wind neemt wat af. Het is 2 tot 8 graden vannacht. Overdag gaat de zon flink schijnen. Er zijn maar een paar wolken af en toe en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. op 106.9 FM FM your feet, high speed, but you know you're in safe hands, if you feel it say hey.